Sorry, sorry, maar moet je mij echt nu ondervragen? Ga zitten, Dina. Als je meewerkt, hoeft het niet zo lang te duren. Uw mensen gaan mij toch zelfs terugbrengen, hè? Ja, nou ja, ja. Ga maar zitten, ga maar zitten. Maak u daar maar geen zorgen over. Je hebt er toch niks op tegen, hoop ik. Uh, dat ik wat uh, assistentie krijg. Ik ga met alles akkoord. Als het maar rap gedaan is. Welke uh, opleiding hebt u eigenlijk genoten? Ik heb, uh, ja, uiteraard gewoon... Uh, een maniora gedaan ja. en dan ben ik in de manege beginnen werken, maar ja. ik ben, ben dan wel ook aan het conservatorium in Brugge gestart. Heb u daar uh, een diploma van? Of, uh... Ik ben daar nog mee bezig. U bent ik ben daar nog mee, nog mee bezig. bezig? Maar toch bent u aan die rol geraakt in Vagevuur. Ja, maar het is dus een, het is een acteeropleiding. Hè? Dat gevolgd? Ja, voordracht en toneel. Ja, ja, ja. En uh, hoe ben je eigenlijk in contact gekomen met de conciërge? Kende je die van vroeger of heb je die daar toevallig ontmoet? Ik heb die daar toevallig ontmoet. Ik, was, ik, uh, ja? Ja, ik wou Max Kleister, de regisseur, ja. spreken. En ja. Uh, ja, Lorenzo Caland had mij daar dan uh, tegengehouden omdat ik geen pasje had. Ja. Uh, had u gesolliciteerd voor die rol? Of had u een brief geschreven? Ik of? had een brief geschreven. Vroeger al? Vroeger al. En is het niet dankzij de conciërge dat u daar binnen geraakt, denkt u? Uh, de ja, hij ging mij helpen om, om, om iets te bereiken en hij ging mij op de hoogte toe. houden als, als er een kans was. Ja, ja, ja, ja. en die kans is er natuurlijk nu dat Merel uh, eruit gestapt is. Voilà. Uh, Dina, waarom heb je bij de eerste ondervraging tegen de commissaris gelogen dat u uh, al in het nog niet in het Concertgebouw geweest was. Ja, omdat mijn moeder erbij was natuurlijk. En zij wist niet dat ik, dat ik naar het Concertgebouw ging. Ik ben natuurlijk heel blij dat je mee kunt doen met die rol in varenvuur Vind je dat niet een beetje uh, te vulgair eigenlijk? Nee. Oh, dat is helemaal niet vulgair. Nee. Dus is, is echt een, een, een fantastisch stuk. en Het en, en, was mijn droom gewoon die uitkomt. Ja, ik vind dat toch maar een, een aardige droom met dat folder en al. al. En dat toch allemaal nogal... God, Eigenaardig ja. met die gehandicapte personen. wat uh... is maar toneel, hè. Om uh, in het uh, theater mee te doen, in Wagenvuur uh, geeft u wel veel over, hè? Ja, uiteraard. En uh, hoe is de, de relatie nog met uh, de conciërge? Daar heeft u... Ja, al bepaalde avontuurtjes meegedaan heeft u daar soms ergens iets mee afgesproken? Well, avontuurtjes is veel gezegd ik bedoel Lorenzo is, is enorm lief voor mij en, en hij helpt mij op weg in ruil voor? gewoon commissaris omdat ik hem verteld heb dat ik erg graag wou meespelen ja. en dat ik hoopte dat er misschien ergens een kans zou zijn voor mij nou, wie niet waagt, wie niet wint hè. meer moet je daar niet achter zoeken Echt niet. Frank Lernout is nog niet opgedoken. Frank is, Frank is toch dood? De avond dat de manege in brand gestoken is, waar was u naartoe? Ik zat gewoon in de woonkamer naar een video te kijken. En u heeft niks gehoord dat, uh, ja, dat er ineens brand was, want als er brand is, maakt dat toch veel lawaai? Maar nee, ja, in het begin niet. Na verloop van tijd hoorden natuurlijk alle, alle paarden henniken, maar in het begin niet. Nee. En wist u soms dat er nog iemand anders op dat bovenkamertje was? Maar nee, tuurlijk niet. En uh, de relatie met Frank Lernout, ja, die volgens dat ik in de vorige aflevering gehoord heb, ja, had hij wel een oogje op u en deed hij van alles om u te kunnen bekijken. En heeft u soms ooit zelf aanleiding gegeven om, Frank, om iets met Frank Lernout te beginnen? Maar nee, Frank was een sul. Oké, okay, we hadden af en toe een, een, een kort gesprek, maar dat was het ook. En, en Frank wist heel goed dat ik niet in hem geïnteresseerd was. En uh, heeft u soms nooit een wagen bij jullie thuis zien uh, staan in de manege? Of bepaalde dingen waar Frank mee bezig was? Behalve als met de paarden of stalknechten zijn. Maar er komen zoveel mensen op bezoek in de manege. Ik weet niet van alle mensen met welke wagen ze rijden. En dat de Mercedes een paar dagen bij jullie blijven staan is, dat is ook niet opgevallen. Nee. Die nacht van de brand in de manege, waar was uw moeder dan? Op Zwier met Wim Ketels. Wie is dat eigenlijk, die uh, Wim Ketels? Is dat een vriend van haar? of? <laughs> ja, zo kun je dat wel noemen, ja. Hij heeft daar een verhouding mee? Uh, ja, zo'n ding moet je aan haar vragen. Ja, want... ja, ja dat moet ik aan u niet stellen. De vriend van uw moeder, die met een Ford K rijdt, mm -hmm. Kent u die? Ja, uiteraard ken ik die. Ik bedoel, ze trekken vaak met elkaar op, de zwemketels. En je moeder stond vaak weg met die man? Het zijn misschien mijn zaken, maar daar bent u dikwijls alleen op de manege geweest vroeger. Dat je moeder ja, een paar dagen weg was, want die avond was, voor, allee, was ze ook weg en heeft ze niet thuis blijven slapen. af en toe? Ze blijft hoogstens een nacht weg. En ze denk... is trouwens oud genoeg om te doen wat ze, wat ja, ze niet ja. laten kan. Ja, ja, maar daar gewoon. Maar... Ik probeer ook maar een link te zoeken waar dat er allemaal aan het gebeuren is in, in Vagevuur. En met allemaal die moorden en al. Hè. Ja, ja dat, wie is. Heel, dat is heel uh, goed van u, meneer, dat u die vragen stelt, want dat zijn ook zaken die ons uh, bezighouden. Kende u Paul Verfaeyen van in Chili? Paul Verfaeyen? Nee, ja? nooit van gehoord zelfs. Waarom bent u eigenlijk vanuit Chili terug naar België gekomen? Ik was nog, nog vrij jong. Ja. Ik was nog... Allee, mijn, mijn vader is daar verongelukt, toen, toen ik enkele maanden oud was ofzo. En, en dan is mijn moeder teruggekomen. Ja, en mijn moeder is moeder terug naar die gekomen. Maar ik herinner mij daar natuurlijk niets van. Nee, nee, nee. En uh, Elena Lutin, kent u die? God, ja, ik, ik, heb er, ik heb er mijn moeder al over horen praten. Het is een vriendin van mijn moeder. Uh, van die, nog, allee, die vriendschap dateert nog van de periode dat ze samen in Chili zaten. Maar... Ik heb, haar, ik heb haar nog niet ontmoet. Weet u zelf iets meer over de periode in Sili? God, ik, ik, was, ik was nog een baby. Bedoel, Heeft u mijn ooit moeder nek... praat daar niet graag over. Ah, ze praat er niet graag over. Hoe is Elena Letin hier terechtgekomen? Te Die goede vriendin van uw moeder. Enig idee? Werkte zij in de staalfabriek van uw vader? Ja, maar ik weet niet wat ze dat precies deed. Het enige wat ik van heel die historie weet... ...is dat mijn oma er destijds voor gezorgd heeft... ...dat ze hier kon komen wonen... ...toen mijn moeder definitief terug naar België gekomen is. Maar hij heeft de papieren geregeld of zo. De details ken ik niet. Waarom is ze mee naar hier gekomen? Had dat toevallig iets met die brand te maken? Geen idee. Wie is die oom die een en ander geregeld heeft? Hm? Woont hij hier in de streek? Ja, in Brugge. Meester van der Weide. Chris van der Weide. Advocaat van der Weijden? En dat is de broer van uw moeder? Nee, van mijn vader, Robrecht van der Weide. Ach zo, ja. Oké, okay, Dina, we houden er mee op, uh, voorlopig toch? Voorlopig? En Dina, als ik u een goede raad mag geven. Van zodra je u iets herinnert, of van zodra je iets hoort, of ergens iets opvangt, dat voor ons onderzoek van belang kan zijn, kom daar dan maar zo gauw mogelijk mee naar ons. Oké, okay, Dina? Oké okay, commissaris...